12 uur, het NOS-journaal. Jan van der de Putten. Goedemiddag, lange rijen voor de stemlokalen in Egypte. Meer samenwerking bij de aanpak van kindermishandeling en drie Nederlandse restaurants van 1 naar 2 Michelin sterren. Veel zon vandaag, af en toe wat bewolking. Het wordt ongeveer 9 graden. Morgen is het eerst vrij helder. Later bewolkt en dan gaat het flink waaien. En in de avond is er mogelijk wat regen. Het wordt morgen ongeveer 9 graden. Egypte kiest vandaag een nieuw parlement. Vandaag is het begonnen, in elk geval. Bij de stembureaus in Cairo staan lange, lange rijen. Correspondent Sander van Hoorn mengde zich onder vrouwelijke kiezers die al vroeg gingen stemmen. You came early to go to, but still there's Apparently a long line. Not that early. No, <laughs> no, Not early enough. How many people? How long do you have to wait? What's your estimate? I think maybe not less than two hours. Ik ben vroeg gekomen, maar kennelijk niet vroeg genoeg, want moet je eens kijken. Ik denk dat ik wel twee uur moet wachten om te stemmen. I have mixed feelings actually. On some level, I'm quite excited and very happy to be doing this, and you can see that all the ladies standing in the line are very excited. But on the other hand, I'm just. Of what's and what will and... uh, ik heb een beetje gemengde gevoelens, uh, zegt ze. Aan de ene kant uh, ben ik blij dat ik kan stemmen, moet het ook gebeuren. Aan de andere kant, ja, de situatie in het land is nu natuurlijk heel erg raar en niemand weet wat er uh, met deze verkiezingen zal gebeuren, of het iets zal veranderen, wie er zal winnen. I know some people are saying um, it might be this group or that group. In reality, I don't think anybody knows what's going to happen. Now. But still, you had to vote. Oh, definitely. Maar toch zijn uh, we allemaal blij om te kunnen gaan stemmen. Je kunt het zien, al die dames die staan hier in de rij en ze heeft gelijk, dat was me nog niet eens opgevallen. Er staan alleen maar vrouwen in de rij. Uh, er zijn namelijk stembureaus die gemengd zijn, maar er zijn ook uh, gesegregeerde stembureaus. Deze hier dus in de straat op weg naar het uh, Tagierplein. Deze is alleen voor vrouwen. Lange rijen voor... Eigenlijk heel veel stembureaus en wat dan opvalt is dat er soms aan de zijlijn mannen of vrouwen staan met gele passen om. Wij zijn waarnemers, zegt deze vrouw van de moslimbroederschap. En uh, we staan hier om uh, te zorgen dat uh, alles goed verloopt. Maar ook dat mensen niet bang hoeven te zijn om te gaan stemmen. Want in mijn persoonlijke omgeving uh, zijn er ook mensen die echt bang waren. Vooral vrouwen om te gaan stemmen. Bang voor de veiligheid, bang voor intimidatie. En nou ja, nogmaals, wij zijn er dus om te voorkomen dat dat gebeurt. En de vorige jaren, of de vorige verkiezingen, heb je natuurlijk gezien dat er vooral in het stemlokaal heel veel fraude was. En omkoping, vervalste uh, stembiljetten. En... Ook vandaag in een Egyptische krant is er al uitgelekt dat dat ook weer gebeurt. Maar zegt ze er ook bij: tot nu toe gaat het hier allemaal goed. Twee vrouwen komen naar buiten, houden trots hun vinger omhoog. Daar zitten inkt op als bewijs dat ze gestemd hebben. Uh, we zijn op 6.30 in de morning. in de morning. Yeah. Ik was hier al om half zeven vanmorgen. En toen waren de mensen van het verkiezingsbureau er nog niet eens. Die waren er pas om kwart over acht. Excuse me? U dit Ah, ah oui. Very happy. Ja, yeah. en hoe dit je voot voor? I... Kotla El Ik heb op het Egyptisch blok gestemd. Dat zijn de liberale partijen. En ik ben blij dat ik nu mijn stem heb uitgebracht. Bij meldingen van kindermishandeling gaan artsen, jeugdzorg en justitie voortaan samen aan de slag. Ze onderzoeken samen wat er aan de hand is en dan maken ze een plan van aanpak. Dat staat in het nieuwe actieplan Aanpak Kindermishandeling... dat de ministers van Volksgezondheid en Veiligheid en Justitie naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. Het samenwerken van alle professionals bij kindermishandeling is een Amerikaanse aanpak. Het is de bedoeling dat kinderen daardoor sneller en beter worden geholpen. En verder krijgen gemeenten extra geld om daders vaker een tijdelijk huisverbod op te leggen. In Nederland zijn jaarlijks naar schatting 119.000 kinderen het slachtoffer van mishandeling. De eurocrisis blijft een grote bedreiging voor de wereldeconomie en kan zich snel verspreiden. Die waarschuwing geeft de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, in haar halfjaarlijks economische rapport. De beleidsmakers van over de hele wereld moeten zich op het ergste voorbereiden, zo schrijft de organisatie. Het Europese noodfonds en de ECB wordt aangeraden om zich meer in te zetten... om te zorgen dat de crisis zich niet verder verspreidt. De OESO stelt de verwachting voor de groei van de eurozone voor volgend jaar bij tot 0,2%. Er staat een flinke wachtrij voor het Turkse consulaat in Rotterdam. Turken zijn daar massaal naartoe gekomen om hun dienstplicht af te kopen. Nu kunnen ze dat nog voor 5000 euro doen. Maar door een onverwachte wetswijziging is dat vanaf donderdag twee keer zo duur. 10.000 euro dus. En Het is alleen de vraag of iedereen op tijd zijn formulieren kan invullen. Want het lijkt erop alsof het consulaat in Rotterdam het niet aan kan. Zag verslaggever Martijn van der Zanden. Wat een met een Flinke druk hier voor het consulaat en ook wat oproer. Iemand van het consulaat staat voor de deur. Wat, wat roept hij nou? Ja, dat gaat toch niet, dat zie je toch. Voor al deze mensen. Die moeten werken, die moeten naar school gaan. En, en dan zie je toch, ja, kijk, kijk naar de toestand. Ah, ik denk dat er 150, 200 mensen voor de deur staan. Maar wat, wat zegt die meneer die daar in dat pak staat te, te schreeuwen? Ja, die zegt mensen die een nummer hebben tot met 300, die kunnen hier blijven. En de rest kan morgen terugkomen, of 200. En de rest kan terugkomen? Ja, en dan morgen weer terugkomen hè, van, uh, van half zeven. S morgens. Je hebt net even koffie gehaald om een beetje warm te worden? Ja, een beetje, uh, om warm te worden, hebben ik koffie gehaald. Zijn je al lang hier? Uh, twee uur, ja. Er komt een wetswijziging aan ja, in Turkije? De wetswijziging komt er, ja. En uh, daarom uh, proberen we gewoon uh, zo snel mogelijk uh, alles uh, klaar te maken... om die van die 5000 euro af te komen. <laughs> Ik zie wel mensen van allerlei leeftijden staan. Hoe zit het dan met die leeftijd? Kun je dat uitleggen? Tot 38 jaar mag je. En tot, tot, en tot 38 jaar heb je de gelegenheid om een aanvraag te doen. En om het dus af te kopen? Ja, is om het af, af te kopen. Maar uh, je moet wel hier drie jaar gewerkt uh, zijn. Je hebt cijfers op je handen staan. Wat, wat, welk cijfer staat er? 673. Wat betekent dat? Dat betekent dat ik donderdag moet komen. Per dag uh, mag uh, ja, tussen ja, 200 mensen binnen. Dus uh, vandaag is het tussen 0 en 200. En morgen is het tussen 200 en 400. En zo gaat het door. Dus ik mag pas donderdag hier zijn. En ik wacht vandaag sinds uh, 7 uur hier. Er zijn ook mensen die al... Uh, weet ik veel. Al uh, ja, gisteren gekomen zijn. Vanuit Eindhoven bijvoorbeeld. En die staan ook bijvoorbeeld op 400. Dus die moeten gewoon morgen... morgen terug. Inderdaad, ja. Want is dit de enige plek in Nederland waar je het, waar je af kunt kopen? Of nee. ook op andere plekken? Nee. Ook andere plekken. Ook in Deventer. Maar uh, dan moet je zeg maar... Uh, hoe kan je zeggen? Een aantal steden zijn gekoppeld aan Rotterdam en andere steden zijn gekoppeld aan Deventer. Zo is het. Oké, okay, het is een beetje verdeeld, zeg maar. Oh, inderdaad, ja. Waarom blijf jij nu hier nog staan? Want jij weet dat je donderdag terug moet komen? Nee, nou, dat weet ik niet zeker, want niks is zeker hier. Dus daarom wacht ik gewoon hier. Voor de zekerheid toch maar hier blijven? Inderdaad, ik wil eventjes horen wat het echt besluit is. Ik bel ook gewoon consulaat om te vragen, maar ze nemen niet op. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Minister Kamp van Sociale Zaken wil onderzoeken of het mogelijk is om in tijden van crisis af te wijken van cao's. Om bedrijven en banen te redden wordt dan bijvoorbeeld de afgesproken loonsverhoging niet uitbetaald. En Kamp komt daarmee tegemoet aan een idee van CDA-kamerlid Van Heijem. Die wil dat de overheid meer ruimte geeft aan bedrijven om tijdens de economische crisis speciale afspraken te kunnen maken met werknemers. Kamp zal zijn idee begin volgend jaar voorleggen aan de Stichting van de Arbeid. Daarin zijn bonden van werknemers en werkgevers vertegenwoordigd. De Nederlandse chef Johnny Boer van drie-sterrenrestauranten Libreien... heeft een tweede Michelin-ster gekregen voor zijn restaurant Libreien's zusje. En in totaal heeft Boer nu vijf sterren op zijn naam staan. Dat blijkt uit de nieuwste lijst van Michelin-sterren voor 2012. De verwachting was dat Nederland er een derde drie-sterrenrestaurant bij zou krijgen. Maar dat is niet gebeurd. Er zijn wel drie zaken bijgekomen met twee sterren. Dat zijn naast dat tweede restaurant van Johnny Boer in Zwolle... Chapeau in Bloemendaal en de Kromme Watergang in Breskens, de gemeente Sluis, telt nu zeven sterren. De burgemeester. Dat voelt geweldig. Dat uh, geeft een uh, prachtig beeld van uh, het bourgondische van, uh, van onze gemeente, van onze streek. En uh, ja, ook uh, de, het bezoek van uh, veel Vlamingen zal daar waarschijnlijk wel uh, een factor in kunnen zijn. Vlaanderen is toch een beetje het Burgondrië van het, uh, van het noorden. En uh, het is een uh, vrij sterke cultuur uh, bij de België, op dit moment wordt alle vis gehengeld of gehaald uit de hondenmotswetering bij Raalte in Overijssel. De rioolwaterzuiveringsinstallatie bij Raalte werkt nog steeds niet goed. Want eerder deze maand werden er allemaal insecticiden in het riool geloosd. En dat is niet zo best. Hans de Jongens, bestuurder bij het Waterschap Groot Salland. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja. U haalt al die vissen eruit. Dat is niet hengelen, hè, wat ik per ongeluk zei. Nee, het is uh, systeem uh, met uh, behulp van elektriciteit. En daardoor wordt de vis verdoofd en kan je ze met een schipnet uit het water uh, halen. Dat is makkelijk. U gooit 220 in het water en dan komen ze boven drijven. Ik heb niet de indruk dat het helemaal 220 is, maar uh, ze worden tijdelijk verdoofd. Die vissen, die, die, die, die moeten daar dus weg omdat er insecticiden in dat riool waren geloosd. Hebben die vissen daar last van eigenlijk nu al? Nee, want we hebben wel geconstateerd dat de insecticiden uh, op de zuivering zelf blijven. Die veroorzaken dat de zuivering slecht werkt. En daardoor wordt een te grote hoeveelheid ammonium geloosd. En dat zou uh, slecht kunnen zijn voor de vissen. Ja, dat is een ingewikkeld verhaal. Maar in elk geval, die vissen die moeten daar weg. Over wat voor afstand eigenlijk? Hoe groot is die, die, die, die, die, het stuk waar die vis weg moet? We gaan ze nu over de 2,6 kilometer gaan we ze weghalen. 2,6 kilometer? Ja, en we, hebben, we zijn vanmorgen om uh, half tien begonnen en hebben 400 meter gedaan. Dus we moeten nog even. Oh ja, nou, heeft u hulp eigenlijk? We hebben hulp van de Sportfederatie Oost-Nederland, vrijwilligers. Die hebben de dag van de die, leven natuurlijk, zoveel vis halen ze uh, nooit op. Uh, nee, die uh, zijn ook elke keer enthousiast als ze weer een hele grote eruit halen. Ja, ja, want wat zit er zoal? Nou, het zijn vooral uh, karpers die we er tot op heden uit hebben gehaald. Ja. Uh, en... Daar zitten hele grote jongens bij, van, uh, van 10, 12 pond. Kijk eens aan, dan heb je het over meer dan een halve meter, hè? Ja, dat zijn, uh, ja. Die gaan dus naar een, een andere tijdelijk onderkomen, een grote bak water, en daarna moeten ze weer terug. Nee, wij uh, zetten ze ergens anders uit en uh, ze komen hier terug. Dus op een natuurlijke manier zal op termijn wel weer uh, de kaper hier terugkomen. Dan jongt hij wel weer aan, zeg maar, als het water weer schoon is. Of ja, dan komt hij uh, bovenstrooms, komt hij dan wel weer uh, terugzwemmen. Hetzelfde waarschijnlijk niet, maar de soort. De soort die komt alweer terug daar bij Raalt. Nou, ik wens u veel succes ermee, meneer de Jong. Ja, dank u wel. Goedemiddag. Goedemiddag. In Rotterdam is een schip tegen de Botlekbrug aangevaren vanmorgen. De stuurhut die werd helemaal van dat schip afgeslagen, de politie. Om vijf uur vanmorgen is een binnenvaartschip tegen de Botlekbrug aangevaren, tegen een brugdeel. Daarbij heeft het binnenvaartschip de stuurhut eraf gevaren. De schipper van het schip is een mevrouw, die is daarbij gewond geraakt. Zij kwam nog lopend van het schip af. Het uh, lijkt erop dat ze licht gewond is. Ze is overgebracht naar een uh, ziekenhuis in de omgeving. De schade aan de brug valt mee. En het verkeer kan er gewoon overheen. En die brug die wordt voornamelijk gebruikt door vrachtwagens... die niet door de botlektunnel mogen. Het verhaal van verzetsheld en bankier Walraven van Hal wordt verfilmd. Producent NL Film werkt samen met de kinderen van Van Hal... aan de film met de titel Bankier van het Verzet. De producent. Door een aantal grootscheepse leningen heeft hij uh, een, een soort van ondergrondse bank uh, gehad waarmee hij verzetsactiviteiten financierde. Uiteindelijk is die bekend geworden door een, een hele grote koep die hij samen met zijn broer Gijs uh, van Hal, de latere burgemeester van Amsterdam, heeft bedacht. Namelijk om de Nederlandse bank op te lichten voor, uh, voor 50 miljoen gulden. Walraven van Hal werd in 1945 verraden en daarna vermoord. En die film die wordt in de winter van volgend jaar opgenomen. Het is 12 over 12. We gaan naar de ANBB. John Serroca, goedemiddag. Goedemiddag, de A73 Nijmegen richting Venlo is afgesloten tussen Vierlingsbeek en Venrein Noord. Vanmorgen is daar een uh, vrachtwagen met de aanhanger geschaard. Er staat inmiddels 7 kilometer tussen Boksmeer en Vierlingsbeek. Rijdt u nog in de regio Nijmegen? Kunt u het beste omrijden via Dembolse Eindhoven? Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. De belangstelling voor de parlementsverkiezingen in Egypte is groot. Al voordat de stembureaus vanochtend open gingen, stonden op veel plaatsen lange rijen. Bij meldingen van kindermishandeling maken artsen, jeugdzorg en justitie... voortaan samen een plan van aanpak. En minister Kamp van Sociale Zaken wil onderzoeken of het mogelijk is... om in tijden van crisis af te wijken van cao's... door bijvoorbeeld geen loonsverhoging uit te betalen. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zo de NCV met lunch.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 Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Belangrijke dag voor Ajax. Vanavond beslist de ledenraad over de toekomst van deze club. We praten met Jaap de Groot, chef sport van De Telegraaf... en ghostwriter van Johan Cruijff. In het mediaforum presentatrice Jasha Morali en Tjeu Fase, die is van het Financieel dagblad. Het gaat onder meer over het woord van het jaar. Dat is weigerambtenaar. Hoe zo'n weigerambtenaar klinkt, dat was te horen in Koef Noem. Mag ik dan... Als ambtenaar van de burgerlijke stand. Als eerste de gelegenheid te baat nemen om u van harte te feliciteren. En dan wens ik u heel veel gezondheid en geluk. In uw verdere liederlijke leven. We beginnen aan de nieuwe week van de Nationale Nieuwsquiz. De eerste die aan de bak moet is Bert Zonneveld. Die komt uit Bussum en wilt u ook een keer meedoen? Mail dan uw naam en telefoonnummer naar nationalenieuwsquiz.ncv.nl Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws van vandaag. Radio 538 heeft bij de gemeente Amsterdam een alternatief plan ingediend... voor het Koninginnedagfeest op het Museumplein. Daarmee hoopt de radiozender dat ze het feest toch daar mogen organiseren. Volgens een woordvoerder komt het nieuwe plan tegemoet... aan de veiligheidseisen van de burgemeester. Radio 538 praat morgen met de RAI, de politie en de brandweer... over de organisatie van het feest op een andere locatie. Eindelijk krijgen onze zuiderburen dan een regering. Na honderden dagen formeren zou je verwachten... dat het bericht met gejuich wordt ontvangen... Maar euforie lijkt aan de Belgische media niet besteed. Aan de telefoon is Peter van der Meers, hoofdredacteur van NRC Handelsblad. En eh, natuurlijk een bekende Vlaming. Dag meneer van der Meers. Ja, goedemiddag. Waarom zijn ze zo ingetogen? Nou, uh, je kan niet ingetogen zijn als uh, 531 dagen uh, aan één stuk... Uh, de politieke klasse eigenlijk onkunde heeft, uh, heeft uh, gespreid. Uh, nu is er inderdaad een uh, begrotingsakkoord. Uh, uh, nog geen regeerakkoord. Daarvoor moet men nu nog een aantal kleine dingen... zoals uh, uh, hou je vast asiel en immigratie. Daarover moet men het nu nog hebben. Maar goed, er is een begroting. Uh, maar die is ook maar tot stand gekomen nadat de markten zich... Uh, ...heel hard tegen België hebben gekeerd... ...en ja. uh, uh, de rente op het Belgisch staatspapier door het dak is gegaan. Ja. Um, uh, de de Morgenkop de regering over enkele dagen... ...nou, dat is, dat is redelijk neutraal, zou je kunnen zeggen. De belangrijkste Frans-talige krant opent zelfs met de klimaattop in Durban. Ja, ja, ja. Dat, zegt, dat zegt wel wat. Het zegt ook wel wat de apathie die bij een aantal Belgen ontstaan is in de voorbije, het voorbije anderhalf jaar over wat de politieke klasse doet. En het is inderdaad moeilijk om niet, niet verbitterd te zijn op de toestanden die we daar nu, nu gezien hebben gedurende anderhalf jaar. Ja. De belgische premier Di die begon zijn persconferentie gisteren met het bedanken van de media voor hun geduld. Dat is ook wel typerend. Het bedanken van de media voor hun geduld, omdat hij een kwartiertje te laat was op de persconferentie, maar ook het bedanken van de bevolking voor hun geduld... ...omdat ze anderhalf jaar gewacht hebben tot uh, uh, de dag van gisteren. En dat zegt wel wat natuurlijk... ...dat uh, een, uh, een toekomstige premier moet beginnen met de bevolking te bedanken... ...voor het geduld die ze gehad hebben... ...terwijl de, de, de politici een regeerakkoord probeerden in elkaar te, te boksen. Ja. En die persconferentie die begon trouwens pas nadat hij Rupo had geslapen... ...want toen heel België na die 18 uur vergadering op het nieuws wachtte, ...ging die eerst naar bed... Ja, wel, die, die roepen moet ook wel uitgeput zijn. Ik, hem, ik ken hem een heel klein beetje. En ik uh, volgde gisteren in die persconferentie via de televisie. En uh, hij zag er inderdaad ook ongelooflijk moe en uitgeput uit. Uh, en het kan ook natuurlijk niet anders nadat je zo lang uh, vergaderd hebt. Er is heel veel ruzie gemaakt. Er is heel veel geroepen. Uh, er is theater opgevoerd. Die roepen is naar de koning gegaan verschillende keren. Uh, uh, dus die onderhandelaars, die zijn, uh, zo zei mij iemand gisteravond aan de telefoon, die zijn elkaar eigenlijk wel kotsbeu. En die moeten nu beginnen met een regering te vormen. Dus ja. uh, dat, dat belooft wel wat. Nog even van die, die, die roep, want hij spreekt niet zo heel goed Nederlands. en Dat is een understatement. Ja, dat is een understatement. Uh, hij doet heel hard zijn best. Uh, het is natuurlijk de zoon van een Italiaanse immigrant. Hij uh, spreekt uh, vlot Italiaans en, uh, en vanzelfsprekend uh, vlot Frans. Uh, zijn Nederlands, uh, tot een paar jaar geleden deed hij zelf geen pogingen om Nederlands te leren. Tot duidelijk werd dat uh, hij misschien ooit wel premier van het land zou kunnen worden. Toen is hij uh, les beginnen volgen. Uh, en hij heeft mij ooit gezegd met een hele diepe zucht van... Uh, Ik doe zo mijn best, maar het lukt maar niet. En gisteren... Uh, gisteren uh, Moest hij eigenlijk niet anders dan een tekst voorlezen. die, uh, die uh, door iemand anders was opgesteld. Uh, uh, in het Nederlands. En zelfs dat was uh, heel, erg, eigenlijk, ja, heel erg beschamend. en eigenlijk ook wel, wel jammer dat uh, de premier de taal van de meerderheid van een, een, een land niet uh, ja. naar behoren praat. Ja. Zullen we het toch even over NSC Handelsblad hebben? Ja? Want jullie zijn genomineerd voor de Rotterdam Designprijs. Ik, ja, ik neem aan uh, dat de vlag uit uh, is al. Ja, daar zijn we zeer uh, trots op. Uh, nu, het is nog maar een nominatie. Er zijn vijftien 15 15, uh, um, organisaties genomineerd. Uh, de Rotterdam Designprijs is een uh, toch wel heel prestigieuze prijs in dit land uh, voor, uh, voor design. En dus, uh, we zijn, voor zover ik weet, uh, de eerste keer dat er een krant is genomineerd voor de vormgeving van die krant. Dus dat vinden we wel heel fijn. Ja, Vlaams Broodhuis is trouwens ook genomineerd. Ja, stel je voor, uh, het Vlaams Broodhuis <laughs> is genomineerd. Maar ook, uh, uh, ook uh, Philips, bijvoorbeeld, met. Uh, LED-lampjes, of, of een, een modeontwerper als Monique, Monique van Heijst, ja. die probeert uh, uh, kledij te maken die niet aan seizoenen gebonden is. Dus het is, het, het is echt een, een hele waaier van uh, ja. organisaties of mensen die genomineerd zijn. Lijkt me niet makkelijk voor de jury, maar we gaan het afwachten. Dank voor de uitleg. Hoofdredacteur van de NSC Handelsblad, Peter van der Meers, was dat. Er moeten richtlijnen komen voor hoe de media zich gedragen bij rampen en calamiteiten. Dat wil de Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma. Uh, media zouden zich bij rampen vooral moeten richten op feitelijke berichtgeving... en dus af moeten zien van live interviews met slachtoffers. Want dat kan volgens de vereniging schadelijk zijn voor de verwerking. Hetzelfde geldt voor het benadrukken van risico's en het speculeren over oorzaken. De vereniging wil de richtlijnen samen met de media gaan opstellen... en gaat daarbij in gesprek met de Raad voor de Journalistiek, de NVJ en vooraanstaande journalisten. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International begint een actie voor de Griekse journalist Manolis Kypreos. Die raakte gewond tijdens het verslaan van de Rellen in Athene. Een politiegranaat beschadigde zijn gehoor permanent. Na goed Engels gebruik zet Amnesty een bekende Brit in om aandacht voor de zaak te vragen. Zanger Carl Barat legt in een filmpje uit waarom juist Kypreos de aandacht trok van de organisatie. Public anger in Greece is running high over the economic crisis and the police face a tough public order challenge. But that's no excuse for assaulting a journalist who is simply doing his job. A letter from you could help win justice for Manaliss. Please take a few minutes to write to the Greek Minister of Citizens Protection. Amnesty hoopt op juridische optreden tegen de daders en compensatie voor deze Cypriërs. Peter Reconstructie de Vries wordt hier wel eens genoemd. De misdaadverslaggever die bekend staat om zijn items... waarin oude misdaden worden nagespeeld. Gisteren was er aandacht voor een 16 jaar oude moordzaak van Antoinette Bond. Oplettende kijker zag daarin iets dat in die tijd nog absoluut niet bestond. Op een van de auto's was een opvallende sticker van Omroep Poont te zien. Pas sinds vorig jaar op televisie. Een verslaggever van RTV Noord is afgelopen weekend... door de politie aangehouden op verdenking van verboden wapenbezit... Journalist Peter Stijnvoort kocht in Duitsland een speelgoedpistool en nam dat mee naar Nederland. Ja, dit is een, onze aankoop, een Beretta M9. Beter bekend in Nederland als het bolletjespistool. Hier in Duitsland is gewoon legaal te verkrijgen. We hebben er 20 euro voor betaald. Maar in Nederland illegaal dus. Met de reportage wilde Stijnvoort laten zien hoe makkelijk het is om zo'n neppistool te kopen. En dat vervolgens te gebruiken voor een overval. De laatste tijd wordt het noorden van Nederland geteisterd door overvallen waarbij deze speelgoedpistolen worden gebruikt. We wisten inderdaad dat we de wet zouden overtreden met deze jongle, journalistieke productie. Dergelijke wapens zijn hier in Nederland uh, illegaal. Toch hebben wij gezegd van dit gaat om een journalistieke Productie. Wij willen laten zien hoe simpel het is. Ook al overtreed je die wet, wij vinden het belangrijk dat we aandacht deden aan uh, dit onderwerp. Dat we het uh, weer op de kaart zetten. Uh, de vraag, zou je het nog een keer doen, uh, dan krabben we ons misschien nog een keer achter de oren. Maar we staan nog steeds achter uh, de journalistieke productie en het item zoals we het hebben uitgezonden. Na een gesprek met de politie is de aanklacht verscheurd. Ook de politie vond het journalistieke belang zwaarder wegen dan de overtreding zelf. <middels> Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles naar blokken. Het mediaarchief. Precies elf jaar geleden stemde de Tweede Kamer in met het legaliseren van euthanasie. Daarmee had ons land de wereldprimeur als land waar hulp bij zelfdoning onder bepaalde voorwaarden niet meer strafbaar is. In de decennia ervoor werd druk gediscussieerd over euthanasie. De icon-documentaire Dood op verzoek. Waar 1994 over euthanasie bij de ongeneeslijk zieke patiënt... Kees van Wendel de Joden deed veel stof opwaaien. Maarten Nederhorst filmt het proces... van de bezoeken van huisarts Van Ooyen tot en met het toedienen van de gevraagde injecties. En hier het moment dat de arts in het bijzijn van de vrouw van de patiënt... het leven van Kees van Wendel de Joden net heeft beëindigd. Zijn gisteren van... God, dan ga je op reizen en dan neem je mij niet eens mee. Zit die jammer ik zal zeggen waar ik naartoe ga. Ik ga naar de melkweg en naar de grote beer. Zo kan je me vinden. Je ziet het een beetje minder worden. Ik zie het snappen. Dat je. Kijk maar hier naar de. Ja, kijk hier. Het is eindelijk afgelopen. Hé? Eindelijk afgelopen. Nou hoort hij niks meer in. Niks. Nee, want hij ademt ook niet meer in? Nee, oh, nee. Dus hij krijgt sowieso natuurlijk toch een uh, zijn ademhaling en alles staat stil in dat hart. Nee, hij ademt Tot niet dat meer. Totdat hij ook geen zuurstof meer krijgt. Ja, hij ademt niet meer. Dat is afgelopen. Ja. Hé, is goed zo hè? Het is goed. De documentaire zorgde voor heftige reacties zowel in Nederland als in het buitenland. Zelfs de pauze reageerde. Zonder de film gezien te hebben liet hij weten dat hij dood op verzoek... een brute uitdaging en vernederende provocatie vond. Huisarts Van Ooyen was een van de eerste huisartsen... die midden jaren negentig euthanasie openlijk als doodsoorzaak opgaf. Diezelfde openheid over euthanasie leverde hem in 2004... een symbolische gevangenisstraf van één week voorwaardelijk op. In 1997 stond hij een 84-jarige vrouw bij tijdens haar overlijden. De rechter oordeelde dat hij daarbij procedurefouten had gemaakt. Lunch met Jurgen van der Berg. Vanavond beslist de ledenraad van Ajax hoe het nou verder moet met de club. Het is het zoveelste hoofdstuk in een soop die al weken, zo niet maanden duurt. En ook verschillende media spelen een rol in de kwestie. Zo worden Arno Vermeulen van de NOS en Henk Spaan door sommigen wel ingedeeld in het kamp van Gaal. Er staan de Telegraaf en Voetbal International met Johan Derksen voorop aan de kant van Johan Cruijff. De toon van de berichtgeving verschilde nogal. Het is vandaag vrijdag, vrijdag 18 november, en dat is de dag dat Johan Cruijff opheldering komt geven over zijn toekomst bij Ajax. Welkom bij Paul en Wittemann. De toon is echt opzienbaar. Ik dacht even dat het de Godfather was waar ik wat citaten uit hoorde. Die storm ja. met dat lange haar, weet je wel. Die, ja. <laughs> dat kan echt niet. Die, die je pedante je presentator. Klopt, hè. Hij heeft in ieder geval een kortere haar, maar goed. <laughs> ja, <laughs> ja, Johan. Ik kan dat het niet groeit of het is goed geknipt, ik kan ook. ja. <laughs> ja. <laughs> Jaap de Groot is chef sport van de Telegraaf... en ook duider van de soms onafvolgbare zinnen... die door Johan Cruijff worden gesproken. Hij is ook schrijver van dienst wekelijkse in de Telegraaf. Jaap, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Jürgen. Um, we, we kunnen toch stellen dat de Telegraaf pro-Cruijff is? Ja, vooral nog wel. Kijk, hij, uh, we hebben nog geen enkele reden om aan te nemen... Dat, hij, uh, dat we niet achter hem hoeven te staan. Hij uh, is tot nu toe uh, buitengewoon eerlijk. Uh, kijk, het is voor ons ook heel simpel. Op het moment dat we door hebben dat hij uh, het spel niet ver speelt, ja, dan, dan haken wij ook af. Maar vooralsnog hebben we daar geen enkele reden toe. Maar uh, betekent Pro Cruijff ja. automatisch ook anti-Van dan? Nee, totaal niet. Juist die uh, discussie heb ik probeerd te mijden. Dat liet er ook een fragment horen uit uh, Paul Witteman. Daar wilde hmm. uh, Paul maar op een gegeven moment ook van, van is uh, Van dan niet goed genoeg. Ik zei, ja, wacht even, nu gaan we precies de discussie aan waar de, de, de raad van commissarissen naartoe wil. Kijk, de, de, het is een sprake van een conflict tussen kruif en de FSC. En via een, een, een, een vrij listige manoeuvre hebben ze de, de, de, de, de, de discussie willen transformeren in een vraag van ben je voor kruif of tegen nee. Vergaal. En dat, dat, ja, dat was een aardige afleiding, maar daar trappen we niet in. Nee. Jullie, wordt, jullie, de telegraaf, dus wordt toch wel verweten heel erg partij te zijn in dit, in dit conflict. Doet jou dat ook iets persoonlijk? Nou nee, kijk, ik, volgens mij zijn we ook tot nu toe het enige uh, geschreven medium... ...wat, wat iets heeft moeten rectificeren of corrigeren. Dus wat dat betreft houden we gewoon ons aan de feiten... Uh, ja, kijk, ik hoor uh, ook wel wat er om ons heen gebeurt. Maar ja, voor mij is het gewoon heel simpel. Uh, wij moeten gewoon, juist daarom moeten we juist geen uh, extra zorgvuldig zijn met de berichtgeving. En geen fouten maken. Tot nu toe hebben we zelfs geen komma hoeven te rectificeren nee. Maar goed, het is ook bekend dat die raad van commissaris... op een gegeven moment bij de Telegraaf directie ging praten van... jongens, kan het, kan het even een, een, een stukje minder? Ja, maar goed, daar, daar hebben we tot voor kort uh, hebben we daar ook uh, geen melding van gemaakt. Ik heb het ook bewust niet uh, naar buiten willen brengen. Het is via, via derde is dat wel gebeurd. Ja, nu doe ik het ook niet moeilijk over. Maar juist daarom heb ik juist uh, bewust eigenlijk nog meer de handrem aangetrokken in, in, zeg maar in het kleuren van het, dus aansteken van het nieuws. Ja. Omdat je, uh, je weet, kijk, uh, het is heel simpel te zeggen, ja, hij uh, is in de rug aangevallen, dus hij gaat er om zich heen slaan. Nee, juist dan uh, heb ik geprobeerd tot die, eerst op 10 te tellen. Maar heb jij de, het gevoel dat de telegraafdirectie jou aan alle kanten steunt? En zegt, ja, je bent goed bezig? Nou, kijk, een van de voorwaarden was dat uh, ze kwamen natuurlijk hier uh, aan het bureau bij de directie. Met, uh, met een heel verhaal over uh, de onzin die ik geschreven zou hebben. En uh, dat ze een heel dossier hadden verzameld. Nou, dat heeft de directie het enige juiste antwoord gegeven. Nou, kom maar met het dossier. Want ook onze journalisten zijn niet heilig, Het is mogelijk dat, uh, dat, er een dusdanig, uh, dat die dusdanig in de fout is gegaan. Dat wij uh, ja, dat toch onderdaan moeten kijken. Nou ja, dat dossier is tot vandaag de dag niet gekomen. Hmm. Ja, maar, dan houdt het dus op. En, en merken jullie het als krant ook bij... want er zullen bij Ajax nog meer, veel meer mensen rondlopen... die, uh, nou ja, laten we zeggen, meer in dat kamp dan van de RVC zitten... Uh, dat, dat je daar dan toch moeilijker aan informatie komt? Nee, juist niet. Uh, Kijk, we hebben het natuurlijk al vaker meegemaakt. Hè? We hebben midden jaren tachtig hadden het conflict tussen Kruijf en Ton Harmsen. Daarna zijn er nog wel wat schermutslingen geweest. Maar op de een of andere manier, ja, Ais bestaat uit zoveel kampen in uh, intern dan, dat, dat, dat wij. Dat, dat, dat is het minste probleem waar we tegenaan lopen om uh, nieuws vanuit AIS te krijgen. Wat wel, wat wel heel opvallend is dit keer, is dat echt mensen contact met ons opnemen. Die ik echt al tien jaar niet gesproken heb. Echte oude AXI'den. die echt uh, zich melden van. Hou jullie, jullie lijn vast, want, want uh, die club gaat helemaal naar de Galamise. En, en, en ja, we rekenen op jullie. Dat, dat, dat, dat soort geluiden horen we nu meer eigenlijk dan normaal. Ja. Ik, ik las de column van Kruij uh, vanochtend. Hij zegt daarin eigenlijk, geef de jongere generatie nou ruim baan. Hè. Eigenlijk moeten Van Gaal en ik samen helemaal niet meer aan de touwtjes trekken. Dat moeten de jongere generatie doen. Dat klonk allemaal redelijk mild. Heb jij wel eens, want jij schrijft die column... heb jij wel eens ja. iets op moeten schrijven dat helemaal tegen jouw eigen mening inging? Even kijken, ja dat zal allicht wel een keer gebeurd zijn, maar die overval je me mee. Dat is vrij recentelijk niet gebeurd, want ik uh, moet zeggen dat hij vrij sterk uh, hierin staat. Hij heeft een uh, uitgesproken mening. Hij, hij, wat hij vanochtend zegt, ja dat heeft hij al een paar keer tegen me verteld. En nu kwam het moment dat hij het echt toch eens een keer kon duiden, omdat ja, die groep als collectief naar buiten is getreden. Ja, en hij had zoiets van toch iets, wat ik gisteravond meldde toen hij zijn column doorgaf, van ja dat hij toch wel een beetje trots was... Dat die groep uh, eigenlijk zo'n standpunt inneemt en ook ja. toch als een collectief naar buiten treedt. Dat zijn de jeugdtrainers, uh, tien zijn het er met hem, die dan toch de juridische weg op gaan. om, uh, om in ieder geval tegen die beslissing iets te doen die nu is genomen. Dat ja, is ook een groep die, denk ik, go goed is voor, voor twee, drie honderd hey, wow. Nederlands. Ja, ja. ja. oké. Okay. Um, hoe gaat het aflopen, Jaap, vanavond? Nou, ik denk dat het vanavond, verwacht ik eerlijk gezegd, niet eens zo gek is over vuurwerk. Omdat. Wat ik begreep, er een paar procedurefouten zijn gemaakt... waardoor, waardoor ze eigenlijk alleen een interimbestuur kunnen uh, formeren... en verder alleen maar een stelling kunnen innemen... of ze nou voor Johan Kruis zijn, zijn, voor de raad van commissarissen zijn... of de stelling kunnen innemen dat ze vinden... dat de raad van commissarissen ontbonden moet worden. Maar concreet, wat is mijn informatie, kan er vanavond niks, uh, niks gedaan nee, worden. Nee, dus wat veel mensen toch ook wel een beetje hopen... want er komt eindelijk uiteindelijk een eind aan die soap? Nog niet, zeg jij. Vanavond. Nee, nee vooral nog niet. Ik denk dat uh, op ze vroeg 12 december. Want dan zal de, de interim bestuur interimbestuur die vanavond, uh, dat vanavond uh, geformeerd wordt, zal moeten uitvoeren wat uh, de Ja. Kortom, er zal nog een hoop over gezegd en geschreven worden. Zeker ook in de Telegraaf. Dankjewel. Nou ja, maar, maar, maar, maar wat heel interessant ook wordt, zijn de rechtszaken die nu, nu lopen? Dat, uh, ja. Daar ben ik ook benieuwd naar. Dat is ook een nieuw fenomeen ja, in zeker. deze discussie. Nou, we gaan het allemaal volgen, ook in de Telegraaf. Dank je wel dat je even aan de telefoon kwam. Jaap de Groot, chef sport van de Telegraaf als dat. Zometeen in het mediaforum. Zaja Mourali, tv-presentatrice en Cheu Fasen, die is eindredacteur bij het Financieel Dagblad. Nu eerst Jan van de Putten. Radio 1, het NOS-journaal.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 Voor het Turkse consulaat in Rotterdam staat een lange rij Turken om zich aan te melden voor de verkorte militaire dienst. Die verkorte versie kost nu nog 5000 euro, maar er zijn regels in de maak om die korte cursus af te schaffen. En dat gaat afkopen van de dienstplicht 10.000 euro kosten.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 En de 3D-film Nova Zembla heeft binnen vier dagen 100.000 bezoekers getrokken. En daarmee heeft de film van regisseur Reinhard Oerlemans de status van gouden film behaald. Nova Zembla gaat over de zeetocht van Willem Barens in 1596 en draait sinds donderdag in de bioscopen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Het is prachtig weer vandaag met veel zonneschijn. De temperatuur loopt op naar 8 of 9 graden in het binnenland en 10 graden aan zee. De wind draait geleidelijk naar het zuiden en is zwak tot matig van kracht. Vanavond en vannacht opklaringen en ook enkele wolkenvelden, vooral in het westen van Nederland. Lokaal zou wat lichte regen of motregen kunnen vallen. Vannacht koelt het af tot 6 graden aan zee en 2 in het minder bewolkte oosten. De wind is paal zuid en trekt aan naar matig tot vrij krachtig. Morgen minder zon, maar tot de avond zo goed als droog. Er staat een krachtige wind uit het zuiden en het wordt, net als vandaag, een graad of 9. We sluiten november af met een laatste droge dag op woensdag. Daarna begint de winter met een flinke dosis wisselvalligheid. En dit is de ANWB Verkeersinformatie. De A73 Nijmegen richting Venlo is afgesloten tussen Vieringsbeek en Vendrijn Noord. Dat komt door een geschaarde vrachtwagen met aanhanger. Er staat inmiddels vijf kilometer tussen Boksmeer en Vieringsbeek. Rijdt u nog in de regio Nijmegen, dan kunt u beter omrijden via de Bos Eindhoven. Dit is Radio 1 Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Chacha Morari, tv-presentatrice en Tjeu Vaas... een eindredacteur bij het Financieel Dagblad. Uh, welkom allebei. We beginnen met het woord van het jaar. Afgelopen zaterdag bepaalden de bezoekers van het congres Onze Taal... dat weigerambtenaar het woord van het jaar is geworden. Chacha. Saai. Ik vind de weigerambtenaar dat sowieso een achterhoede gevecht. Ik vind totaal geen interessant woord. Ik kies voor stamcelcreme. Stamcelcreme? Ja. Wat was dat ook alweer? De, dus de, ook alweer, nou, dat is het nieuwste van het nieuwste. De stamcelcreme, dat is een creme die schijnt uh, je huid helemaal te vernieuwen... op basis van stamcellen. Uh, dat schijnt ook weer nog niet helemaal te kunnen. Maar het interessante vind ik dat... Het is echt een nieuw woord, maar daar komen drie werelden bij elkaar. Er komt de wereld van de wetenschap, die natuurlijk exponentieel aan het, aan het groeien is. Het schijnt dat de komende 30 jaar meer veranderingen te verwachten zijn... dan de afgelopen 10.000 jaar. Vind ik altijd heel spannend om te horen. Uh, dus de wetenschap, de cosmetische industrie... De zijn volgens mij voor meer dan 100 miljard... Uh, Per jaar wereldwijd goed dus Ik, ik vrees dat dit wel een machten. heel vrouwelijke. Uh, vrouwelijk nee, dat nee, nee, nee, nee, is in de derde Veel mannen zijn nee, maar wat ik, je, wat ik je zeg. Het, het is een industrie van 100 miljard. Dus daar moet je. Ik, ik heb wel eens gelezen dat er in Amerika. meer geld wordt uitgegeven aan de schoonheidsindustrie. dan aan het onderwijs. Dus de daar kun je component is het de, de, Nee, De derde component is. het verlangen van de mens om God te verslaan. Oh, He, ja. die, dat dat, dat die, die weefsels die nu allemaal gemaakt worden. Het is helemaal niet ondenkbaar dat als mijn kleinkinderen geboren worden. dat ze. Dat, dat ze dat er wat stamcelletjes ja. apart worden gehouden. Dus ik vind het. Uh... Zij kiezen voor stamcelletjes interessant. Wat is jouw woord van het jaar, Church? Nou, ik had toch gekozen voor apje. Ik begrijp dat hij ook uh, meedingt. Mee het is in ieder geval een woord wat hij zegt over de tijdgeest. En weigerambtenaar doet dat absoluut niet. Appje is een, een app, app. Een app. Ja. Ja, ja, een, ja, app een app voor je, voor je telefoon ja. of je iPad. of wat ja, je allemaal ja. aan varianten daar hebt. Dat, dat geeft iets dus aan over digitalisering van de maatschappij. Wat, waar we vroeger allemaal vreselijk bang voor waren. Want het was ingewikkeld. En dankzij dat appje. Je kan ineens. Uh, je iedereen van jong tot oud, appje. Uh, kan, kan iedereen dat gebruiken? Ja, appje. Oké, okay. uh, dan uh, het goede nieuws uit België. Want uh, het is voor me die roep. hoe zaterdagmiddag gelukt om een akkoord te bereiken over de begroting. Wel na een uh, mega vergadering. Er uh, werd ook wel een beetje tijd hè, Tjeu? Zeker anderhalf jaar uh, heeft het geduurd. Nou ja, uh, uh, ze hebben nog ze hebben even lang geformeerd geloof ik als ze nu tijd hebben om te regeren. Het scheelt niet veel. Zullen we even naar die roepo luisteren? Want uh, hij gaf in een vrij gebrekkig Nederlands een persconferentie. Komt hij? Dames en heren, de dynamiek van één land, het welzijn van een land, hangt niet enkel van de werking van een regering of een parlement af. Ja, ja. jij spreekt ook Frans. Mm -hmm. En hij ook vooral, dat is ook te horen. Het is, uh, het is buitengewoon correct Nederlands. Het is, het is heel chic Nederlands. De meeste Nederlandse politici niet zo mooi kunnen formuleren. De uitspraak. Ja, daar kun je natuurlijk de andere dingen over zeggen. Uh, maar dat geldt ook wel voor de Belgische koning. Die, dat klinkt ook niet heel. als een heel nou, vloeiend Vlaams. Maar het gaat wel beter, vind ik, met die Albert. Ja, die praat nou, dit, wel is, beter dit, ja dit is natuurlijk wel. Uh, de vraag is of je dat nog goed gaat krijgen. Hè? Want ik heb wel eens gehoord dat je op latere leeftijd. kun je allerlei klanken eigenlijk niet meer goed verstaan. Dus, dus, um... ja, jij woont voor een deel in de in België. Ik heb, een, ik heb een huis in de Voerstreek. Dat is een gebied waar, waar he, burgemeester Appa van de ja, apartheid... Daar is er flink deelte. geknokt. En ja. er staat soms ook nog op viaducten. Fouron, Wallon. Dus, dus voeren, uh, Waals. Maar, maar kan het in België dat een, een, een, een premier... Dus, uh, want de meerderheid is nog altijd nog Vlaming. Mm -hmm. Dus dat hij dan zo slecht Nederlands praat. Uh, ik, ik denk dat nu de financiële kwestie op dit moment zo ongelooflijk belangrijk is... dat dat alles gaat uh, overschaduwen. Ik denk wel dat het voor zijn, uh, voor zijn sympathie en voor zijn draagvlak... ontzettend goed zou zijn als hij daar iets over zou zeggen met humor als hij zijn best zou doen... om een paar uh, uh, Vlaamse woorden ergens in te gooien. Dat zou heel goed zijn voor zijn PR. Hè? Zoals Wiegel destijds in Friesland. Die deed dat formidabel. Zeg, hij, hij heeft er alle tijd voor gehad om zich dat eigen te maken. Dat heeft hij niet gedaan. En die 2,5 jaar die hij nu over heeft om te regeren... lijkt me nou net het slechtste moment om zijn Nederlands te gaan verbeteren. Uh, dus ik zie dat vrij somber in eigenlijk. Uh, ja, het het zou ook... wel moeten, vind jij ook. Als premier van zo'n land moet je toch ook. Goed Natuurlijk, uh, ik vind het ook heel vanzelfsprekend dat de vele Vlaamse premiers die er geweest zijn, dat die goed van spreken. Dat deden ze, bij mijn weten ook allemaal. Um, dus natuurlijk is het, is het een aanfluiting dat hij slecht Nederlands spreekt. Dat de koning gebrekkig Nederlands spreekt. En dat, dat is natuurlijk een enorme uh, ja. wind in de zijde. Dat betekent dat voor de Vlaamse nationalisten. Er, wa er was nog wel een apart moment. Uh, Na die vergadering kwam hij dus naar buiten. En toen stoofde hij in de auto en ging gelijk eerst slapen. En ik kom straks wel terug met het verhaal. Nou ja, eerst, in eerste instantie dacht ik, van op anderhalf jaar kan die ene dag er ook nog wat bij. <laughs> maar uh, dat is natuurlijk ook heel onverstandig. Als je een marathon hebt gelopen, en dat heeft hij gedaan dan op het einde van de marathon. Ontslaan sta je even Mart Smeets te woord. Uh, dat hoort erbij. Uh, hij doet zichzelf ook tekort, vind ik. Hij heeft een enorme prestatie geleverd in dat ingewikkelde land. En daar had hij dan best even wat commentaar op kunnen geven. Ik ja. ben het daar niet mee eens. Oh, ik vind van? het ontzettend verstandig als politici op een gegeven moment... Juist net als sporters zeggen halt. Die Roepio is iemand die volgens een heel strak regime uh, Zegt leeft. Hij, wel, die Rupo? hij sport. De, sorry, <laughs> die Roepio. Hij leeft uh, volgens een heel strak regime. Hij, uh, hij sport veel. Hij let op wat hij eet. En ik heb ook wel eens als een debat bij onze ik dat toen dat, dat uh, debat over... Uh, de nacht van Wiegel was dat? Nee, nee, nee. nee. Uh, uh, Ayaan Hirsi Ali, dat mensen 16 ja. uur aan het debatteren waren. Dat ik ook denk, je hebt nu gewoon rust nodig. Iedereen wordt een soort half overspannen. Uh, iedereen die een kind heeft gehad, weet dat... dat uh, uh, Slaapdeprivatie was in Guantanamo... ook een van de martelmethodes. Ik vind het heel goed dat iemand zegt... ik kan hmm. niet meer aan, ik ben 60, ik moet morgen fris zijn... En uh, ik, ik moet voor het regeren gewoon uitgerust zijn. Dat vind ik heel verstandig. We gaan nog even hebben over Josef. Uh, want we hebben net die Mauro-affaire gehad. Vorige week doken weer een nieuw jongetje op dat het land moet verlaten. Hij heet Josef, 9 jaar is hij, woont met zijn moeder in Alkmaar. En hij moet terug naar Eritrea. De Alkmaarse Ondanks het feit dat hij heel erg van roze koeken en pindakaas houdt. Ja. Zeker. De Alkmaarse krant plaatste afgelopen vrijdag een brandbrief aan de politiek... waarin de krant oproept om deze Josse een verblijfsvergunning te geven. De brief is ondertekend door, en dat staat er ook echt, de voltallige uh, redactie. Wat vind je ervan, Tjeu? Uh, ja, ik vind dat bedenkelijk en onverstandig. Uh, dat is een voltallige redactie betekent dat er natuurlijk sociale druk uh, ontstaat. He? Dat iedereen moet tekenen, want je kunt je niet permitteren om niet te tekenen. Ik vind het ook onverstandig om als krant zo duidelijk een actiegroep te gaan worden. Het, uh, het verblindje voor de feiten. Je moet eigenlijk verslag doen van de actie, zegt, zeggen journalisten dan. En niet zelf onderdeel worden van de actie. Wat, wat vind jij daarvan, sja Nou, Wat ik vooral interessant vind, daar maakte ik net die opmerking over die, die roze koek en de pindakaas. Het is heel erg interessant dat wij nu steeds meer kijken vanuit emotie... en steeds meer vanuit voorbeelden in plaats vanuit een, een algemeenheid. Um, en dat is heel interessant, want uh, het is bijvoorbeeld bekend... dat, dat die-hard criticasters van de rechtspraak... die zeggen dat ze harder worden gestraft... op het moment dat ze een, een, een zaak van een dader echt leren kennen... Komen ze op precies dezelfde de de strafmaat uit als een ja. rechter. Dus je ziet dat dat inzoomen op één iemand... en dat zijn ook altijd hele leuke jongetjes... die altijd goed kunnen voetballen enzovoort... Uh, dan gaan we heel erg mee in, in één voorbeeld. Maar wat zegt dat nou over, over de, de, de wetgeving, over onze regels in zijn algemeenheid? Dus ik, ik denk dat het interessant is om die dingen wel mm -hmm. uh, in ieder geval te verbinden. Maar, dat maar je, dat je van zo'n jonge maar, pars prototo maakt. Niet, dat, het gaat niet om hem alleen. Nee, maar, maar kijk, de, de, het, het verschil natuurlijk. Als zijn school daarachter gaat staan en je gaat actie voeren... oké, okay, nou, dan kan je begrijpen. Maar dit is dus de Alkmaarse korant. Die ja. moet toch op, op, op een zekere nou, manier ik, toch ik, ook onafhankelijk ik, zijn. Ik zat hier net in de trein en ik heb hier uh, de spits met Jan Dijkgraaf... die een open brief aan Joep van het uh, schrijft dat het zo goed is... dat iedereen nou al aan het... Uh, Ze gaan samen demonstreren. Twitter is aan het hashtaggen En hij stelt nu voor... dat er een demonstratie moet komen. En er moeten anderhalf miljoen Nederlanders mee. N jo Joop en die moeten het, het Hek, dan op... Wacht even, even mijn zin afmaken. Die moeten het dan opnemen voor niet lachen. De onschuldige nedernegertjes. Ja, ja. ja. Nou, Joep van het Hek zou heel blij zijn met deze steunverk steunverklaring... van Jan Dijkgraaf. Uh, maar niet heus. Uh, nee, het, het punt is echt... je hebt uh, vrij veel historie... Voorbeelden waarbij kranten en media helemaal uit de bocht gevlogen zijn met, met dit soort acties, omdat het ze verblindt. Uh, ik denk ook dit soort acties, net zoals Jan Dijkgraaf en Joep van het Hek, dat dient helemaal dit Jossof. Het, het belang van Jan Dijkgraaf en Joep van het Hek wordt hier gediend. Die willen vooral laten blijken wat de geweldige mensen ze zijn, hoezeer hun hart op het goede plek zit. Uh, we hebben dat gehad met uh, in voormalig Joegoslavië, met die actie, uh, bijvoorbeeld van hier en nu, die 50 weken lang alle uitzendingen afsloot met. En we hebben nog steeds niet ingegrepen. Nou, de gevolgen van het ingrijpen zijn dramatisch geweest. Ja. Uh, er is een ander voorbeeld, de actie van de VARA. 26.000 gezichten, waarbij 60 filmpjes... Hè, de, de, fi ja. de kijkers werden iedere dag bestoken met filmpjes. Of generaal pardon was dat. Hè? Dat leidde tot het generaal pardon. Uh, ik zat destijds bij HP De Tijd en we hebben na tips... hebben we vier van die 60 zaken uitgezocht. En vier van die mensen die logen van het begin tot het einde... Een van die asielzoekers heeft ook toegegeven dat hij uit Cameroen kwam en helemaal niet uit het land waar we dus die weer. zegt ook, te komen. je moet als medium ook uitkijken dat je je daar niet aan verbindt, want je wordt gebruikt. Ik, nou ja, ik heb geen twijfel, nog geen aanwijzing om, om te twijfelen aan het verhaal van Joseph. Maar de feiten kennen we natuurlijk nu van één kant. Als je nee. nog één ding, want er is ook in de tijd van die mauro zaak ook gezegd: uh, had dat nou allemaal een beetje eh, niet zo in de publiciteit gespeeld, dan had hij waarschijnlijk veel meer uh, bereikt dan, dan nu het helemaal opengooien en iedereen zich gaat, ermee, gaat zich ermee bemoeien. Ja, maar dan, dan ben je dus nog steeds... dan ben je stille diplomatie aan het, aan het bedrijf... maar dan gaat het nog steeds over één zaak. Terwijl ik denk dat het toch wel heel belangrijk is. Want je kunt een land niet regeren... Uh, niet, ik me ineens met alle politici wil uh, identificeren... maar je kunt een land niet regeren... Als, als je alles altijd op één individuele zaak moet... Dan, dan... Ja, er moeten op een gegeven moment wetten, wetten voor iedereen zijn. En, en als je dan. Uh, vandaar dat ik zeg: je moet zo'n zaak als Pars Prototo zien. Je moet onmiddellijk. ook okay, okay, voor welke groep staat hij nou? Om hoeveel mensen gaat het? Waarom is dat ingesteld? Uh, hoe denken we daarover met z'n allen? Het, het, het isoleren van één maar... iemand uit het geheel. Mm -hmm. dat, dat heeft iets merkwaardigs. Nee, het is natuurlijk een geweldig middel. voor, uh, voor politici, voor oppositiepolitici en voor journalisten om de huidige regeringscoalitie, de gedoogcoalitie uit elkaar te spelen. Dat, dat is natuurlijk uiteindelijk het doel, denk ik wel... van, van, van veel mensen. Uh, door dit dat een moeilijk te punt binnen het CDA Natuurlijk. Zo. Dat weet ja. ik niet. Ik denk dat als ik al die lieve mevrouwen zie staan daar... Uh, op dat plein in Alkmaar... Dan denk, ik, dan denk ik dat ze echt vanuit hun hart Nee, maar het gaat dat even dat in, het om echt... de media met name ook... die daar een rol in spelen. Ja, natuurlijk. ik denk niet dat, dat, dat, dat uh, de Alkmaarse courant... Ik, althans, ik heb geen aanleiding om te denken... dat die als, als doel hebben om... Uh, de regering te laten vallen. Ik, ik, denk dat, ik denk dat het heel erg gemeend is. Ze, ze hebben in ieder geval bereikt dat de PvdA in Noord-Holland wil... dat de provinciale staat probeert de uitzetting... van deze negenjarige jongen te voorkomen. Want die ja, hebben slag... net gereageerd. Ja, oké. Okay. PvdA van, P van heeft dus zelf mede alle wetten vormgegeven... Die, uh, die ertoe leiden dat Josef uitgezet wordt. En bij de eerste beste voorbeeld gaat de PvdA P uh, uh. door de knieën. Ik vind dat opportunistisch, uh, gemakkelijk. Maar ik begrijp het wel. Want natuurlijk is die macht van de media heel groot. En zul je zien dat ook de VVD en ook het CDA, uh, ja. nu gaan twijfelen. Goed, uh, dank voor jullie bijdrage aan het mediaforum. Jaja Morali en Tjeu Faze waren dat. Uh, Bert Sonneveld uit Bussen meldt zich zometeen hier voor uh, de Nationale Nieuwskuis. Hij is de eerste kandidaat deze week. We draaien een liedje van de Radio 1 CD van deze week. Dat is het album Plus van Ed Sheeran en daarvan Lego House. pieces we Three words have two meanings But there's one thing on my mind It's all for you mm. And it's dark in a cold December But I got you to keep me warm If you're broken, I'll mend you And I keep you sheltered from the storm That's raging on now I'm out of touch, I'm out of love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 Dat is een Ed Sheeran, dus een Lego House. We beginnen aan de nieuwe week van de Nationale Nieuwsquiz. En de eerste kandidaat heet Bert Zonneveld. Komt uit Bussum en is 44 jaar. Hartelijk welkom. Dankjewel. Sportmanager, Support hè? Uh, Supportmanager. Supportmanager. Oh, er staat hier sportmanager. <laughs> oh nee, nee, nee, niet zo heel veel sport. Uh, Supportmanager, wat is dat dan? Uh, ik, uh, ik werk bij uh, bedrijf... Uh, het zich bezig gaat met detaillering en ZZP-bemiddeling. En uh, met name banken en uh, hypotheekversterkers. Uh, Oké, okay, ik, ik, ik hoorde vanochtend in het nieuws dat de ZZP'ers erg tevreden zijn. Tenminste, ja. dat het meeste het ook gewoon willen blijven. Er ja, het is een een bewuste keuze uh, voor velen... om echt uh, te kiezen voor het ZZP-schap uh, om uh, ondernemer te zijn. Ja. Ja, en dan komen er wat risico's die achteraf spelen ziekte, arbeidsongeschiktheid ja. daar wordt niet zo heel veel aan, nee, uh, over nagedacht. Maar precies. dat was nog wel een puntje inderdaad, ja. dat ze zich daar niet echt goed voor verzekeren. Um, goed, nou, dat, dat is het werk. We gaan nu naar de quiz gewoon. Keihardes uh, punten moeten er gescoord worden. We beginnen met het bepalen van de nieuwsfactor. De Nationale Nieuwsquiz. Voor het eerst in tientallen jaren heeft Egypte vrije verkiezingen. Dit is kandidaat Pallenboom. Kandidaat Motorfiets. Deze kandidaat is een druif. En deze kandidaat afficheert zich als een roze boeket. Voor de Egyptenaren die niet kunnen lezen. Verkiezingen in Egypte dus waarbij naast de namen van de kandidaat ook symbolen worden gebruikt voor de naar schatting 30% analfabeten in het land. De eerste vraag, wat wordt er vandaag precies gekozen? Um, het zijn uh, parlementsverkiezingen, dus uh, het uh, parlement van uh, Egypte. Ja, nieuw parlement. Parlementsverkiezingen vinden in drie fasen plaats. In de periode tot 10 januari kiezen de Egyptenaren 498 leden van de Mayilis al-Shaab. Dat is de volksvergadering. Volgend jaar is dan de planning dat er nog presidentsverkiezingen komen. Vraag 2 wordt al druk nagedacht over hoe het na de verkiezingen moet. Eén politicus heeft aangegeven bereid te zijn om een regering van nationale redding te leiden... Hij zou dan uh, zijn campagne om president van Egypte te worden staken. Over wie heb ik het hier? Volgens mij over El Baradei. Mohammed El Baradei, dat is goed. Hij zei dit na een gesprek met veldmaatschap Tantawi. Dat is de leider van de Militaire Raad. El Baradei was hoofd van het Internationaal Atoomagentschap. Vraag 3. De verkiezingen van nu zijn de eerste sinds de val van Mubarak onder zijn regime. Vonden de vorig jaar verkiezingen plaats waarbij flink werd gefraudeerd. Vrijwel de hele oppositie boycotte die verkiezingen... waaronder ook een, een grote oppositiebeweging... die lange tijd onder Mubarak verboden was. Welke beweging bedoelen we hier? De moslimbroederschap? Dat is goed, wordt gezien als de best georganiseerde oppositiebeweging van Egypte. Vraag 4, een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Ik vind het een buitengewoon slecht beleid. Ook, ook een droevig beleid. En wat ik nog veel verontrustender vind... is dat ze een staatssecretaris hebben... Uh, die uh, uh, voortdurend uh, uh, onwaarheid verkondigt. Dat is uh, Ed Nijpels. Ja, wij hadden het over staatssecretaris Bleken van Natuur en Landbouw... en uh, hij beschuldigde die dus van liegen. Hij verdraait voortdurend argumenten die door anderen worden aangedragen, zei Nijpels... de oud-voorzitter van het Wereld Natuurfonds. Vraag 5. Nijpels was dit weekend in een paar radioprogramma's te horen... niet alleen in verband met het VVD-congres... maar ook over de fusie die zijn omroep moet aangaan. Van welke omroep is Nijpels namelijk de voorzitter van de Raad van Toezicht? Oh, uh, dat wordt, uh, moet ik even gokken. Uh, tros. Waarom dat Tros? Nou, dat vind ik wel. Een uh, Ed nijpers omroep <laughs> Ja, het is goed. En de tros gaat samen met de Afro, uh, natuurlijk. Uh, we gaan naar de laatste vraag. Maximaal vier punten te verdienen. U krijgt de aanwijzing over een onderwerp uit het nieuws. En de vraag is uh, simpel, wat bedoelen we hier? Dus het gaat om een onderwerp uit het nieuws. Als u het weet, onmiddellijk stoproepen. Hier komen ze. Vier. Ik ben een synoniem voor Verwegistan. Drie. Ik gold voor ontdekkingsreizigers als een Eldorado in de woestijn. 2. Donald Duck vlucht geregeld naar mij na een mislukt avontuur. Tim Boektoe, stop. <laughs> Kenner van het uh, werk van Donald <laughs> Duck. <laughs> ja, ja. mijn zootje heeft namen ja. dus dat uh, ja. pik ik mee. Nou, uh, het is uh, goed, uh, want het laatste was geweest een Nederlandse ja, treinmachinist ja. is in mijn centrum ontvoerd. Uh, Tim Boektoe, inderdaad, uh, is het. Synoniem, synoniem voor Verwegistan, want we gebruiken het wel eens. Het ligt trouwens in uh, Malië. Ja. Um, nou, prima gespeeld volgens mij. De factor is 7, dus daarmee gaan we zometeen vermenigvuldigen.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 En steeds vaker zijn die honden zo doorgefokt... dat ze kampen met ernstige gezondheidsproblemen. Tijd om dat te verbieden. Of gaat het nou weer veel te ver? Vandaar dus de stelling hondenshows moeten verboden worden. Uh, bent u daarmee eens of oneens, sms dat naar 7070. Dat kost 50 cent. U mag gratis bellen. Nummer 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert, doe het dan met standpunt. Dan zijn we terug bij Bert Zonneveld, 44 jaar uit Bussum... Factor is safe, had ik gezegd. Hè? Dus ja. dat is een aardig aftrap. Maar nu moet hij ingekopt worden, want uh, we krijgen nu al die vragen. Dus 90 seconden de tijd. Als een antwoord niet duidelijk is, pasroepen. Goed? Ja. Daar komen ze. De Nationale Nieuwsbest. Hoe heet de Portugese muzieksoort die nu op de UNESCO-werelderfgoedlijst staat? Vader. Is goed. Wie won gisteren het honderdste ste toernooi van zijn carrière? Uh, Federer. Is goed. De interim premier van welk land is zaterdag ontsnapt aan een bomaanslag? Weet ik niet, pas. Libië. Elio Di Rupo zou de eerste Frans premier van België worden sinds welk jaar? 42. 1974. Welke plaats heeft een noodverordening afgekondigd voor het transport van Harderwijk. de Orca Morgan? Is goed. Wie verzorgt komend jaar het afsluitende optreden op Pinkpop? Uh, en Bruce Springsteen. Dat is goed. Welke politieke partij zal een openbare congressen houden? VVD. Dat is de Partij voor de Dieren. Omdat zijn rechten zouden zijn geschonden, eist Jorna van der Sloot hoeveel miljoen dollar van Chili? 100. 10. Welke bekende Britse partyorganisator heeft voor een boekendeal... bijna een half miljoen euro gekregen? Pas. Pippa Middleton is dat. Wie won bij de Wereldbekerwedstrijd Schaatsen in Astana... de 5000 meter bij de Heren? Eh, uh, eh, uh, pas. Sven Kramer, ja, bij een brand zit. in welk dorp zijn 400 biggen omgekomen? Oh, vethuizen. Is goed. Bij wel, welke stad heeft in een referendum gekozen... voor de aanleg van een omstreden spoornetwerk? Een uh, stoetpark. Is goed. Welke zanger staat dankzij een sponsordeal... op de rokjes van hockey's uit Den Bosch? Uh, weet ik niet, pas. Dries Roelvink, welke VVD-prominent noemt de splitsing van de euro onvermijdelijk? Weet ik, pas. Frits Bokkenstein, in welk land is een container met 87 slachtanden van olifanten onderschept? Kenia. Is goed, hoe heet Ajax-City tijdens zijn debuut al na 39 seconden scoorde? Uh, Davy... weet ik niet, pas. Ja, het gaat om de achternaam Davy Klaassen was het. Davy was goed, maar we zoeken altijd de achternaam in zo'n geval. Ah. Een paar keer gepast inderdaad. <coughs> ja, veel te veel. Uh, komen we op uh, 49 uh, in totaal. Uh, ja, even kijken. Er wordt nog iets bijgezegd door de jury. Ja, 7. 7. Uh, 49, ja, meer kunnen we er in ieder geval maken. Maar goed, dat is toch maar even waar de rest uh, dan eerst maar weer overheen moet zien te komen. De normale uh, prijzenpakket gaat in ieder geval mee. De kaarten voor beeld en geluid, de lunchradio, de mok en de lunchbox... En een goede reis terug, maar het is vlakbij. Ja, dat is omhoog. Ja, dankjewel. <laughs> Oké, okay, leuk dat je ja. er was. Okay. Uh, wij melden ons, het ging net over Donald Duck, we melden ons straks over echt literaire zaken. Want afgelopen weekend was, uh, uh, hoe heet het nou, Wintertuin, een uh, nieuwe literatuurfestival. En de vraag is, hoe ver verschilt nieuwe literatuur nou van de oude? Gaan we het zo meteen over hebben. Zo rond kwart over één, nu is het NOS Journaal. Ik geloof. Ik geloof. ik geloof. ik geloof. Ik geloof. in de mensen. Een CRV. Veteranen die terugkeren, maar de oorlog meenemen. Boos. Ik vond het alleen maar heel zielig. Pekerbaar. Want het was altijd een hele sterke man. Altijd hoofdpijn. En nu moest ik degene zijn die sterk was. Deze week in KRO, Goedemorgen Nederland. Strijd aan het thuisfront. De pijn.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 Dit is Radio 1.